Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de Israëlische aanval op Iran van gisternacht... lijkt een voormalige testlocatie voor kernwapens getroffen. Ook een locatie waar brandstof voor raketten wordt gemaakt is geraakt. Dat zegt een voormalig VN-wapeninspecteur... die naar satellietfoto's heeft gekeken. Israël zelf heeft weinig bekendgemaakt over de getroffen doelen.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 In El Clasico is Barcelona over Real Madrid heen gewalst. Na een doelpuntloze eerste helft werd het uiteindelijk 4-0 voor Barcelona. Dat laatste was van Rafinha, die nog nooit eerder scoorde in een Clasico. Dat zegt deze Britse commentator. Over de top voor Rafinha. Dit kan voor Rafinha over de goalkeeper En unable om de lijn te line. De twee Real Madrid defenders. Rudiger was one of them. Rafinha ja, celebrates. Rafinha hadn't scored against Real Madrid in een classico voor this fixture. Neither het Le Minima. They both have the game. Twee doelpunten van Real Madrid-speler Mbappé werden afgekeurd omdat hij buitenspel stond. En dan nog even dit. Is goed spot? Hotspot en dive. Ja, onze Hollandse stampotten zijn hartstikke populair bij toeristen. In allerlei TikTok filmpjes wordt het proeven van andijvie stampot of een boerenkoolstamp aangeraden om de full Dutch experience te ervaren. Dat zorgt voor nieuwsgierige toeristen. It doesn't sound like the best dish that you know your, your dream of. <laughs> But you're gonna try it anyway. Exactly, because I've been surprised before. Maybe it's awesome. Restauranteigenaren spelen daar handig op in. De stampotjes staan vaker dan voorgaande jaren op menukaarten, ontdekte nh Nieuws. Het weer is bewolkt met vooral in het midden en oosten enkele buien. In en de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in het midden en noorden bewolkt met af en toe een bui. In het zuiden droog met zon en dan max 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersopdate.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 Met nu ZFM Jazz. Yes.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 And if some night you're free, well, it's all right.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 Op altsaxofoon, Phil Woods, op sax Selden Powell, op trompet Idris Suleman, trombone Jim Cleveland en op Bas Aaron Bell en op drums Nicky Stabulas. Het nummer is, um, wat ik heb uitgekozen, heet Scrooby. En het, zoals gezegd, het is opgenomen in Burtland in 1956. Friedrich Goulda op piano. <tied>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 aandacht door. Maar ze is uh, bekend geworden, groot geworden ook door haar eigen componisten, Ze heeft uh, veel nominaties voor Grammys gehad en zij is onder andere getrouwd geweest met Lou Tebeken. En ik heb een album uitgekozen uit 1968, dat heet Toshiko at the Top of the Gate, waarop ze samenspeelt. Uh, zij natuurlijk op piano, Kenny Dorham op trompet, Lou Tebeken natuurlijk op de Noorsax, Ron Carter op bas en Mickey Roker op drums.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 Larry Young.